Ja, we gaan verder met het programma Goedemorgen antwoord. Maar het is wel Goedemiddag inmiddels. Uh, we hebben geluisterd naar Drive van Son Mieux. Uh, ja, en we gaan het meteen hebben over rondrijden. Althans met een uh, grote brandweerwagen. Als het goed is, heb ik aan de telefoon Douglas de Wolf. Ja, dat klopt helemaal. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemiddag, sorry. Ja, Goedemiddag. Ja, ja, het, ja het ver, ver, ver, ver, een verwarrende naam voor een programma... wat middags en ochtends plaatsvindt. Ehm... Um, toen, ja, jij, we hebben begrepen dat de Zandvoortse brandweer een nieuwe waterwagen heeft. Ja, dat klopt. Wij hebben sinds uh, 1 juni, uh, afgelopen 1 juni, hebben wij een uh, waterwagen uh, in Zandvoort. En uh, die wordt uh, op dit moment uh, ja, bemand door vrijwilligers. Die ja, wordt man door vrijwilligers. Maar eerst eventjes, uh, hadden wij geen waterwagen? Nee, uh, Zandvoort had geen waterwagen. Uh, er waren twee waterwagens in de regio. Uh, die stonden in Haarlem-West... Uh, sorry, drie. En eentje in uh, Uitgeest. Uh, met het nieuwe plan wat, uh, om de brandkranen uh, te vervangen, zijn er acht waterwagens voor de regio aangeschaft. En daar is er eentje van in Zandvoort komen te staan. Dat betekent dat we dus minder brandkranen gaan krijgen? Ja, uh, we gaan geen minder brandkranen krijgen. Ja, we gaan wel minder brandkranen krijgen. Uh, de brandkranen uh, zijn van het waterleidingbedrijf. Okay. En... Uh, uh, ja, die moeten natuurlijk aan een bepaalde kwaliteit voorzien uh, voor schoon drinkwater. En op het moment dat wij onze uh, uh, ja, auto daarop aansluiten, zou er een vervuiling kunnen optreden. Daardoor is er in samenspraak met uh, de regio uh, naar een andere oplossing uh, gaan kijken. En uh, de regio heeft besloten om een waterwagen uh, te gaan, uh, gaan hanteren. Oké. Okay. En maar dan denk ik altijd maar ja, zo'n brandkraan die is onuitputtelijk, althans bijna. Maar die waterwagen die is natuurlijk leeg. En dan is het huis dan weer nog in, en er staat nog in brand, wat dan? En, nou ja, met een, met een gewone woningbrand kunnen wij gewoon met onze eigen uh, tanken, even met onze eigen tanken kunnen oh, We dat gewoon blussen. Uh, het wordt pas groter op het moment dat we, uh, ja, als het groter is een uh, strandend, dan komen de waterwagens. Uh, pas echt om de hoek te kijken. Oh, dus deze waterwagen hebben we eigenlijk eigenlijk als het goed is niet nodig. Nou ja, ja, als het goed is, ja. maar ja, nodig zullen ze altijd zijn. een ja. brandje, daar, daar komen ze natuurlijk ook al bij. Oké. Okay. En uh, gaan we de waterwagen dan uh, ook demonstreren misschien op het uh, Raadhuisplein... dat we alle kinderen een, een, een, een lekker waterbad kunnen geven met dit mooie weer? Uh, nou, helaas kunnen we dat natuurlijk uh, op dit moment nog niet doen... Oh, nee. vanwege de coronamaatregelen. 1 uh, juni, Ja, ja. ja. Um, maar ja, de waterwagen moet natuurlijk uh, uh, ja, gevuld blijven voor het moment dat hij eruit moet. Want hij staat uh, sinds 1 juni staat hij al op de uitdruk. Oh. Um, dus hij kan elk moment uh, voor de hele regio gebruikt worden. Ah, oké. Okay. Maar ja, We moeten hem toch een keer inwijden met z'n allen. Ja, dat, dat is waar. <lacht> nou dus hij, maar, hij is, zodra we de mogelijkheid hebben, eh, hebben tot een, uh, uh, een open dag, dan kan iedereen hem natuurlijk komen bewonderen. Oh, dat is mooi, ja. Ja, maar dat is natuurlijk altijd wel spannend, de brandweer en, uh, en heel veel water. Dat is natuurlijk iets wat, uh, wat iedereen uh, biologeert. Ja, uh, absoluut. Kinderen. absoluut, absoluut. Kinderen trekt dat altijd. Ja. Uh, oh goed, uh, die waterwagen die wordt dus helemaal bemand door vrijwilligers. Ja, dat klopt. En, en de rest van de auto's uh, en het uh, brandweergebeuren is ook bijna allemaal vrijwilliger. Ja, uh, we zitten in Zandvoort zitten wij in een uh, situatie dat wij op de dag, maandag tot met vrijdag, hebben wij uh, beroepsmedewerkers. die doen uh, Op de dag doen die de uitdruk voor de tankauto spuit. En dan is de waterwagen en de ladderwagen is dan voor vrijwilligers. Omdat wij op de dag wat minder vrijwilligers hebben die beschikbaar zijn. Ja. Uh, en dan uh, avond, weekend en nachturen uh, zijn voor vrijwilligers. Dan doet, uh, wordt alles gedaan door de vrijwilliger. Wauw. En dat is een vraag, Zit, zitten die vrijwilligers dan in de, in de kazerne al die tijd uh, als er geen brand is? Of uh, komen ze daar naartoe wanneer er uh, opgepiept wordt? Uh... Nee, uh, wij zitten niet op de kazerne, wij zitten gewoon thuis. Uh, wij hebben een pieper thuis en ja. op het moment dat de pieper gaat... dan uh, hebben wij, uh, ja, moeten wij zo snel mogelijk naar de kazerne komen. En het liefst zien wij dat de auto binnen vier minuten de deur uit is. Wow, dat is hard fietsen voor uh, de, de, de brandwilligen die, die gepiept worden. Ja, absoluut. Het is hard fietsen. Gelukkig hebben we wat elektrische fietsen. Dus dat helpt uh, natuurlijk wel. Oké. Okay. En nou, dan vraag ik me helemaal af. Maar die vrijwilligers, die hebben dan ook vaak nog een, een andere baan. Krijgen die uh, goede training? Uh, zodat ze weten wat ze precies moeten doen? vrijwilliger krijgt gewoon dezelfde training als een beroeps- uh, op dit moment. Ja. En uh, ja, de meesten hebben inderdaad een vrijwilliger, de meesten hebben naar een baan uh, gewoon een hoofdbaan. Ja. En doen dit ernaast. Maar elk uurtje dat je voor de brandweer uh, bezig bent, krijg je gewoon een vergoeding. Oké, okay. dus dat scheelt er ook weer. Ook als, ja, je, ook dus als je niet opgepiept wordt? Of, uh... Nee, ja, als je niet opgepiept wordt uh, alleen de weekenden op het moment... om te zorgen ja. dat de auto eruit kan. Want in het weekend, uh, ja, iedereen heeft sociale verplichtingen. We ja. uh, hebben een uh, piketvergoeding op dit moment in Zandvoort nog. Uh, waardoor iedereen een heel kleine vergoeding krijgt... voor het moment dat ze thuis blijven zitten. Voor de uh, ja. avonduren door de week is dat niet zo. Oké, okay, dus het weekend is er een soort beschikbaarheidskleine uh, uh, tegemoetkoming. Ja. En de andere is het, echt, is het helemaal vrijwilligerswerk. Nou ja, dan krijg je een vergoeding op het moment dat de piepen gaat. Maar dan ben je ook aan het werk, dus dat is logisch. Ja, dan ben je aan het werk. ja, dat klopt. Maar, nou vertel eens, je hebt vast wel behoefte aan meer vrijwilligers? Absoluut, wij kunnen absoluut meer vrijwilligers gebruiken binnen zand. op dit moment. Dan heb ik hoogtevrees, dus ik zou bijvoorbeeld geen goede vrijwilliger zijn voor de brandweer, want ik zie mezelf niet op die ladder staan. Uh, nou ja, hoogtevrees is inderdaad wel een van de dingen die we testen of iemand dat heeft. Want ja. hij uh, nee, geeft het zelf al Hij durft niet op de ladder te staan. Uh, ja. Ja, als brandweerman moet je natuurlijk wat tegen een stootje kunnen. En niet voor heel veel dingen bang zijn. Nee, ik ben niet voor heel veel dingen bang. En kan ik ook tegen een stootje, maar niet de ladder zie ik niet zitten. Dan klap ik me vast aan die andere brandweerman en dan kan, kunnen we niet meer werken. <laughs> nee, ja. precies. Dus, dat, uh, dat, dat klopt. Dat, uh, nee, nee, in principe zou iedereen die uh, 18 jaar uh, is, zou zich kunnen aanmelden. Ja. En dan uh, krijg je gewoon een, een keuringspredetrake. Uh, dat is een gedeelte sport. Dat zijn wat angsten, angsttesten, uh, psychologische keuring. En uh, ja, als je dat doorlopen hebt, dan uh, ja, ben je goed bevonden voor vrijwilligerschap En dan uh, kun je op de dinsdagavond uh, gezellig meekomen oefenen. Oké. Okay. Dat is hartstikke leuk natuurlijk. Absoluut, absoluut. Er wordt, er wordt ook wel gelachen bij de, bij de brandweer hoop ik. Zeker weten, er wordt heel veel gelachen bij de brandweer. Ja, okay. En uh, gebarbecued? Uh, gebarbecued? Ja, er wordt uh, uh, twee keer per jaar wordt er gebarbecued. En meestal Geen? vlak voor de, zomer, voor de zomerstop. En uh, in de winter vaak hebben we een barbecue. Ja, jij ja, vraagt je natuurlijk af hoe ik dit allemaal, uh, waarom ik dat allemaal zo vraag. Maar dat komt omdat ik wel eens een werkbezoek gedaan heb, toen ik nog actief was in de politiek aan de uh, brandweer. Dus ik, ik heb natuurlijk een klein beetje insight informatie uh, uit het verleden. <laughs> nou, nou, dat is helemaal goed, goed ingelezen en uh, goede, goede informatie gehad. Ja, um, jullie hebben dus een goed. Uh, is er ook een maximumleeftijd voor die vrijwilligers? Nou ja, op dit moment staat er geen maximale leeftijd. Uh, wat er nu gehanteerd wordt, is dat iedereen uh, moet uh, de jaarlijkse keuring uh, behalen. Ja. behalen. Uh, en zolang je die behaalt, mag je blijven bij de vrijwilligers. Nou, perfect. Dat klinkt goed. Geen leeftijdsdiscriminatie, je moet 18 nee. zijn, G uh, fit, gezond, niet te bang uitgevallen, tegen een stootje kunnen, uh, van een beetje gezelligheid houden, teamwork. Nou, dat is ongeveer de, de jobomschrijving. Vind ik dat goed? Uh, ja, daar kom, daar kom je wel bij, uh, bij een goede jobomschrijving, ja. ja. Nou ja, dat is mijn baan, hè? human resources. Dus dan uh, kan ik een mooie advertentie voor jullie maken. Ja, um, doen, ik vind het heel erg leuk. En um, gaan jullie ook dingen doen om de jeugd erbij te betrekken? Dat mensen al op jonge leeftijd zeggen van... hé, hey, misschien moet ik dat ook wel eens gaan doen als ik wat ouder word. Ja, uh, er, er is op uh, vrijdagavond is er een uh, jeugdgroep is er een uh, aantal jaar terug gestart. Uh, die zit op dit moment vol. En we zien nu de jongens die zeg maar, de leeftijd van 18 jaar bereiken, dat die, uh, ja, die, die groeien door, die willen toch door bij de brandweer. Dus daar krijgen we nu wat nieuwe aanwas van. Prachtig. Ja, uh, die hebben natuurlijk allemaal van die snelle scootertjes, waarmee ze ook op tijd bij de, bij de brandweer kunnen zijn. Uh. Ja, ja, alleen ze moeten dan uh, zeg maar wel even de volwassen opleiding gaan volgen. En ja. die is twee jaar. Oh, een vrijwilliger moet twee jaar lang de opleiding volgen. Ja, ja de, de, tussen de avonduren, twee jaar lang is dat één avond in de week. Uh, oh, wow. En dan uh, doorloop je op die manier de opleiding. Hij kan sneller, alleen de meeste vrijwilligers ki kiezen daarvoor. Ja. Omdat de snelheid methode, ja, dat uh, uh, vergt wel wat vrije tijd door de week van je. Oké, okay, dan hebben we nog een laatste vraag. Misschien voor, we hebben de afgelopen tijd in de, in de kranten het een en ander kunnen lezen over de EU-regelgeving tussen vrijwillige brandweer en beroepsbrandweer. Um, heeft dat ook zijn weerslag op, in Zandvoort al? Of is er een, een oplossing daarvoor uh, onderweg? Uh, nou, er is een, uh, landelijk zijn ze daar nog mee bezig om ja. te kijken hoe dat gaat. Uh, maar wij volgen natuurlijk wel de berichtgevingen heel nalettend en we worden wel op de hoogte gebracht. Uh, ja, daar is nu nog niks over te zeggen wat daar de verandering voor gaat brengen. Okay. Uh, mocht dat inderdaad een grote verandering worden, ja, dan, uh, dan gaat dat natuurlijk uh, ook invloed hebben op de vrijwilligers in Zandvoort. Ja, nou, laten we hopen dat het zo blijft. Want het is nou juist om mooi dat ze iets als de brandweer, en dat geldt ook voor de reddingsbrigade en, uh, en dergelijke, dat we dat allemaal met elkaar doen. Uh, en dat we de samenleving iets voor elkaar betekenen zonder dat we meteen een checkboek moeten meenemen. Ja. Precies. Dus ik, ik, ik draag het van harte steun toe en ik hoop de luisteraars ook. Uh, en mocht er iemand zijn die zich fit voelt, niet bang uitgevallen zoals ik uh, en uh, zin heeft... dan uh, is er altijd plaats bij de vrijwillige brandweer. Zeker weten. En, en Dankjewel. Binnenkort kunnen we allemaal de waterwagen bewonderen als het weer mag. Klopt, klopt. Zodra het mag, dan uh, ga, kan iedereen hem komen bewonderen. En dan uh, we, gaan we hem ook zeker showen uh, aan iedereen. Hartstikke leuk. Bedankt uh, Douglas, heel veel succes. Uh, ik hoop dat je het rustig houdt. Uh, niet omdat ik je geen actie gun, maar het is wel zo veilig als het rustig blijft. Zeker weten. Dankjewel en goed weekend alvast. Bedankt, goed weekend. Doeg. Dag. Dag feel alive Time. I'm having a ball En dat was het Queen met Don't Stop Me Now. Nou, euh, daar hebben ze niet op Rob Langeberg geregeld. Maar ten gevolge van het mobiliteitsplan. Want het heet wel de mobiliteitsplan. Maar dat betekent wel dat er heel veel auto's gestopt gaan worden. Tenminste, dat heb ik zo begrepen. Uh, goedemiddag, Rob Langeberg. Hoi, goedemiddag. Wat fijn dat je hier bent. En uh, ja, we willen wel eventjes een update hebben over het mobiliteitsplan. en welke gevolgen dat uh, zal dus hebben voor ons, Zandvoorters. Uh, uh, ja, dat snap ik. Ja, Don't stop me now. Nou, Dat gaan we ook niet doen, hè, want het gewone leven in Zandvoort moet gewoon uh, door blijven gaan. Uh, maar daarbovenop uh, gaan we natuurlijk een prachtige Formule 1 uh, uh, organiseren. En daar uh, hebben we ongeveer 110.000 bezoekers uh, uh, uh, voor per dag. En uh, nou ja, dat samen, daar hebben we een prachtig plan voor gemaakt om dat goed te laten gaan. Ja, en dan, ja, dan willen jullie weten wat dat betekent. Nou, laat ik dan in ieder geval beginnen om één ding even duidelijk te stellen. Je hoort af en toe in de bekende wandelgangen wel eens zeggen dat Zandvoort onbereikbaar is. Nou, dat is absoluut niet waar. Hè, wat ik net al zeg, het normale leven moet door kunnen blijven gaan. Dus iedereen die uh, naar Zandvoort komt, met uitzondering van mensen die met de auto willen komen, kunnen gewoon in Zandvoort terecht. Dus dat is in ieder geval wel één ding wat we al eventjes duidelijk hebben uitgesproken aan elkaar. Ja, dat is al een in Ja. Ja. En uh, ja, dan willen de Zandvoorts natuurlijk weten, kan ik bij mijn eigen huis uh, terechtkomen? Of uh, uh, na alle op heeft die er vorige week ineens ontstaan is, uh, kan dat dan met de Formule 1 uh, wel? Nou, dat kan zeer zeker. Alle mensen die in Zandvoort een, een parkeervergunning hebben... Uh, uh, of kunnen parkeren op eigen terrein... die hebben gewoon normaal doorgang. Moet je werken in Zandvoort hebben we ook gewoon normaal doorgang. Daar gaan we eigenlijk de komende periode uh, steeds meer aandacht aan geven. Daar gaan we de, periode, de komende periode uh, uitleg aan geven hoe dat allemaal werkt. Mm -hmm. En ergens in de maand augustus komen al die doorlaanbewijzen richting uh, de verschillende bedrijven. Richting de, de, de ondernemers, richting de, de bewoners... En dan zal iedereen uh, uh, gewoon normaal zijn ding kunnen blijven doen tijdens uh, de dagen van de Grand Prix. Het is overigens niet alleen vrijdag, zaterdag, zondag. Maar zoals het er nu uitziet ook de donderdag dat je afsluiting geldt. Oké, okay. even een, een, een vraag. Je zegt iedereen die werkt. Uh, bijvoorbeeld, heel veel, uh, uh, met name op het strand, uh, werken heel veel mensen die niet uit Zandvoort komen. En die ja. daar toch al vaak vroeg moeten zijn. Maar uh, ja, als de strandtent om kwart voor twaalf dicht gaat en uh, schoongemaakt moet worden, uh, vaak weggaan als de laatste trein niet meer rijdt. Kunnen die dan ja. bijvoorbeeld ook nog voor hun medewerkers een fiat rijden? Of gaat de NS wat langer door met de, met de treinen? Niet om... Uh... Ja zeker. Kijk, we roepen aan de voorkant en ik denk dat iedereen dat ook langzamerhand steeds meer uh, tussen de oortjes heeft. Hè. Vorig jaar heb ik daar heel veel vragen over gehad. Dit jaar vind ik de hoeveelheid vragen daarover echt al een stuk minder. Dus mensen lijken al het besef te hebben hè, er staat iets bijzonders te gebeuren dat heeft nou helemaal impact op, uh, op het dorp en daar moeten we met z'n allen uh, voor zorgen dat we dat op een goede manier organiseren. Kijk, op het moment dat je altijd gewend bent om de auto te pakken, maar nooit heeft nagedacht dat er ook misschien nog andere mogelijkheden zijn, ja, is dit misschien een goed moment. He, tijdens de Grand Prix rijden er twaalf treinen, van s ochtends vroeg tot s avonds, laat heen en terug naar Zandvoort. Connection heeft een versterkte buslijn vanuit de omgeving Amsterdam, Meerland, uh, richt via Haarlem uh, naar Zandvoort, hè, onder het toepasselijke nummer 33. We hebben ongelooflijk veel fietsenstallingen. We hebben uh, sowieso van nature een onwijs goed uh, fietsinfrastructuur. Uh, uh, uh, je kan carpoolen met elkaar, je kan verstandig omgaan met, uh, met je werktijden, ook met je leveringen. Dus kortom, als we allemaal uh, daarvan bewust zijn en allemaal zoeken naar, uh, naar de oplossing die bij jou past... ...en die haalbaar voor je is, dan ben ik ervan overtuigd... ...dat wij met elkaar daar een prachtig feest van gaan maken. Nou, dat is een, dat is een heel betoog. Um, maar ja, je weet precies hoe dat dan gaat. Ja, maar... Ja, ja, maar. Ja, ja, maar. Ja, maar. Ja, maar het wordt geweldig. En ja, maar na afloop denken we allemaal... ...waar hebben we ons in hemelsnaam zo druk over gemaakt... En uh, ja maar, we zullen toch allemaal met z'n allen wel trots zijn dat we dit als dorp voor elkaar krijgen. En uh, ja, ja maar ook nog, uh, uh, zelfs binnen al die uh, uh, beperkingen die er dan zijn voor het autoverkeer... Uh, denk ik uh, dat er uh, nog steeds heel veel mogelijkheden zijn. En uh, nou ja, ik kom tegenwoordig wat vaker in het, uh, in het Zandvoortje. Ik hoor prachtige verhalen van mensen die bij elkaar slapen, die bij elkaar op visite komen. Die kent nog een neef en die kent nog een vriendin daar. En, nou, het wordt een prachtig feest. Hè? De, de, de versoepelingen die komen eraan. Allerlei uh, omstandigheden uh, die ervoor zorgen dat het uh, volgens mij een mooi feest wordt. En uh, uh, nou, ik denk dat we vooral daaraan vast moeten houden voor de komende periode. Oké, okay. maar we, dan ga ik toch maar even verder met de jamaren. We hebben natuurlijk <laughs> ook wel heel veel uh, verkeersregelaars nodig. Als er, ik ik hoorde iemand zeggen dat 50.000 fietsers naar Zandvoort moeten komen. Ja, ja. Nou, nou, uh, we hebben zeker verkeersregelaars nodig. Maar die verkeersregelaars staan daar met name om bijvoorbeeld te zorgen... dat je netjes uh, op de juiste plek parkeert... Maar eh, eh, eh, pak even terug naar een zomerse stranddag. Als op een gegeven moment Zandvoort vol is... dan worden er, en dat, dat mag ik vaak niet zeggen, maar ik doe het nu lekker toch. Er zijn twee wegen die naar Zandvoort leiden. Daar wordt dan vervolgens eh, twee hekken op de weg geplaatst... met een eh, verkeersregelaar waarbij er Zandvoort is afgesloten. Zand en dat doen we dan even heel gechargeerd met vier hekken en vier verkeersregelaars. Dus zoveel heb je er niet nodig om Zandvoort af te sluiten. Ik heb er behoorlijk wat, maar dat heeft vooral te maken met het feit dat we op bepaalde punten waar verkeersstromen elkaar raken... dat kunnen onze touringcarbussen zijn, dat kunnen de pendelbussen zijn... dat kunnen de fietsen zijn, dat kunnen de auto's zijn... dat kunnen de auto's van de bewoners zijn. Wij gaan zorgen dat dat uh, op een veilige en verantwoorde manier uh, ontstaat. De exacte lijsten weet ik niet, want ik had het je graag gezegd... Uh, maar het zijn er uh, meer dan vier, maar het zijn er ook geen 400 die we gaan inzetten. Nee, dat zou ook een hele beslaglegging zijn. Um, en al die fietsen dan, want als je in Zandvoort rondkijkt... je kan, uh, nou ja, Iedereen moppert en klaagt over fietsers die mensen van de sokken rijden. Of uh, fietsers die niet op, in vakken geparkeerd zijn. Het gelijk ja. aan fietsenstallingen. Um, hebben jullie daarover nagedacht? Want als die mensen ja. allemaal te fiets komen, dan moeten ze hem ergens kwijt. Niet in het tuin ja, of tegen het muurtje uiteraard. van de buren. Nee, nee dat, dat, dat zullen, willen we ook echt niet. Uh, voor de mensen die een kaartje hebben kunnen bemachtigen. Die hebben daar de eerste informatie al over gehad. Wij hebben ongelooflijk veel fietsparkeerplekken. Uh, daar heb ik uh, op dit moment uh, uit mijn hoofd, ik geloof, 41.660 uh, fietsparkeerplekken uh, gehuurd. Hè? Dat zijn, zijn van, die, van die hekken waar je met 20 fietsen tegelijkertijd in kan staan. Even, even 41.000? Ja, 680 geloof ik dat het in totaal was. Uh, het zijn een hekken van 20 fietsen, dus het is een veelvoud van dat. Uh, maar rond die koers... Uh, en daarnaast, uh, even de, de, de, afgelopen week was er uh, veel in de media dat het om 50.000 fietsen gaat. Maar het zijn 50.000 bronfietsen en fietsen. En bronfietsen hoeven niet in een, in, een, in een rek. Daarnaast zijn er natuurlijk al bestaande voorzieningen. Maar de fietsen komen met name te staan op uh, P1-P2 in Bloemendaal. Dat is voor iedereen die vanuit de noordkant komt. Hè, dus vanuit IJmuiden, Velzen, Haarlem. Uh, mensen die vanuit het oosten komen, die hebben meerdere keuzes. Die kunnen uh, via het uh, centrum... Uh, uh, over de uh, van van Langeweg naar naar Zandvoort Noord of via het welbekende tunneltje aan de achterkant van de golfclub daar naartoe. En de mensen die uit de zuidkant komen, daarin hadden we vorig jaar bedacht dat we die aan de Zuidboulevard zouden parkeren. Dat zullen vast nu nog steeds een aantal mensen doen. Maar de grote meuten, die brengen we allemaal naar Zandvoort Noord. Daar hebben we meerdere terreinen, onder andere de Keesomstraat, een heel groot basketbalveld, het, het oude Corodex terrein. Ja. De Van Lennep weg of laan, ik weet het nooit, ik zeg het altijd verkeerd. Ik krijg op in mijn kop als ik het verkeerd zeg. Uh, daar komen allemaal fietsenrekken te staan. Nou, bij elkaar iets van 44.000 plekken geloof ik. Uh, dus uh, uh, ja, het wordt een mooie operatie. Uh, ik zie me dat zo voor me. Ik, uh, iedereen kent de oranje marsen als je met de voetbal uh, te voet naar, uh, naar een stadion loopt. Nu zien we één grote oranje parade van fietsen... die vanuit Noord, Zuid en Oost komen... allemaal op de weg naar Zandvoort... om daar Max Verstappen te zien, uh, zien rijden. Ik verheug me erop in ieder geval. En volgens mij worden het prachtige plaatjes. En is het ook meteen een, een prachtig mooi stukje exportproduct... waarin zelfs, en dat heb ik van de week ook al in verschillende media geroepen... zelfs het Olympisch Comité van, uh, uh, van Parijs met ons meekijkt... Uh, omdat wat wij gaan doen uh, uniek is... En uh, wat uh, hoogstwaarschijnlijk door heel veel andere organisaties overgenomen gaat worden. Dus ja, mooi om te zien dat we daarin gewoon een, een, een, een voortrekkersrol nemen. Ja, straks dan uh, word je weggekaapt. Zit je bijvoorbeeld Olympische Spelen in Parijs uh, de boel te regelen? Ja, nou ja, nou ja wie, wie weet. Als mensen mijn LinkedIn-profiel hebben gelezen, staat er dat dat mijn hoogste ambitie is... om ooit een Olympische Spelen te organiseren. Maar laten we <lacht> niet zo juichen met z'n allen... Laten we gewoon eerst eens met z'n allen dit klusje doen. We verheugen er ons enorm op. Ja, iedereen heeft natuurlijk, uh, had het vorig jaar al gehoopt. Het is nu niet gelukt. We hebben het plan uh, nog eens een keer goed tegen het licht aangehouden. We hebben een aantal nuances aangebracht. En onder andere die bus die ik net noemde, die hebben we er nu bij gekregen. Ja. We hebben wat andere fietsenrekken. Wat ook wel geruststellend is, denk ik, voor de zandvoerders, is dat we heel veel parkeerverboden die we vorig jaar hadden... Ingesteld. Die hebben we nu uh, anders ingevuld. Dus er is meer plek nog weer om te parkeren voor uh, uh, gewoon in het dorp. Uh, ja, we hebben er uh, een jaar langer aan kunnen werken. en uh, uh, Vaak worden dergelijke plannen daar dan beter van. Dus uh, ja, alle vertrouwen in. Maar laten we het kusje eerst maar eens klaren met z'n allen. En uh, uh, nou ja, iedereen weet dat als je het één keer hebt gedaan... Hè, we hebben echt natuurlijk de ambitie om dat in één keer goed te doen... maar we weten ook allemaal heel reëel dat je altijd learnings hebt. Hè, dat hebben we ja. van vrijdag op zaterdag, van zaterdag op zondag... en uiteraard van 2020, wat er niet was, naar 2021, wat er komt... en dan ook weer naar 2022. Daar zijn we ons bewust van. En ik ben ervan overtuigd dat we dan de komende jaren met z'n allen zeggen... jongens, waar hebben we toen ons eerste jaar druk over gemaakt? Uh, dit dorp kan dat... Uh, die 110.000 mensen, daar verheugen we op ons elke dag. En uh, uh, ja, dat is uh, zo'n beetje de ambitie en het stappenplan dat wij voor ons zien de komende jaren. Nou, dan gaan we een keer niet jammeren. Dan gaan we er gewoon uh, vol uh, positief tegenaan. Uh, en dan doen we niet wat we het nationale tijdsbedrijf in Nederland is. En zeker een nationale hobby uh, in Zandvoort uh, om uh, lekker te mopperen op ik, Zo ervaar ik dat overigens niet hoor. Dat zijn jouw woorden. Ik, ik ervaar uh, heel veel enthousiasme onder de Zandvoorters. Dus ik weet dat er ook nog veel vragen zijn. We hebben al een aantal bewonersavonden daarover gehad. De komende weken gaan we een soort van ontour. Ik zit bijvoorbeeld dinsdag bij een bijeenkomst met hoteleigenaren. We gaan huis-en-huisbrieven verspreiden. We gaan vast en zeker nog wel vaker elkaar spreken in kader van dit verhaal. Dus wees niet ongerust. Die informatie komt naar iedereen toe en dan ben ik ervan overtuigd dat iedereen zijn eigen plan daarin gaat trekken. Nou, ik ben er heel blij mee. Ik, uh, ik kijk er zelf naar uit. Uh, ik hou helemaal niet van de Formule 1, kan ik je vertellen. Dus, uh, maar ik vind het een fantastisch event. Dat vind ik gewoon ontzettend belangrijk. En ik vind het zo ontzettend mooi dat iedereen... Uh, jullie, gemeente, alle betrokken partijen, uh, de inwoners... Uh, maar ook gewoon alle fans in Nederland... op alle mogelijke manieren hun best doen... om hier een zeer, zeer groot succesvol event van te maken. En dat vind ik het meest fascinerend eigenlijk aan de, aan de Formule 1 in Zandvoort. Dus ik draag het een warm hart toe, alleen al daarom. Uh, en ik, uh, ik reis al acht jaar met uitsluitend openbaar vervoer... of met een, uh, met een taxi, als het een keer nodig is. En dat uh, is prima te doen. En ik werk uh, in een straal van 250 kilometer om Zandvoort heen. Uh, dus uh, luisteraars, geen zorgen, alles is te doen met openbaar vervoer. Nou, dat vind ik een mooi betoog. Ik heb daar niets aan toe te voegen. Behalve dan dat ik iedereen een heel fijn weekend toewens. Oké, okay, fijn weekend Rob. Bedankt. <laughs> Dankjewel, dag hoi. Dag. We'll do... Thank En we hebben geluisterd naar Chasing Cars bij Snow Patrol. Ja, en nu komen we weer op een van mijn geliefde plaatsen in Zandvoort. Uh, het Kluchttheater aan het Raadhuisplein wordt het wel eens genoemd... in een column van een bekende kolonist in dit dorp. Maar het is eigenlijk gewoon het raadhuis. En op de begane grond van het raadhuis popt iets op. En daar gaan we over praten met Jelle Altema. Atema. Sorry. Ja, inderdaad. Ik ben hier aan de andere kant. Ah, gelukkig. Ja, uh, sta, sta je nu toevallig in het, uh, in, in het raadhuis? Nee hoor, nee, oh, nee. Okay. Ik, ben, ik, ik ben thuis. Ik dacht, je bent aan het ja. timmeren, zagen, spijken? Nee, nee. <laughs> gelukkig niet. Gelukkig niet, oké. Okay. Maar vertel, um, ten eerste, um, het is niet zo heel groot volgens mij, maar er komt dus nu een, een pop-up museum. Ja, het gaat in totaal om een, uh, zes behoorlijke zalen die je inderdaad in... Uh, het onderste gedeelte van het raadhuis uh, zijn gevestigd. Ja. En uh, ja, er komt een uh, tijdelijk uh, museum, inderdaad. Een tijdelijk museum? en Wat moet ik me daar voorstellen? Dan kan ik een kaartje kopen en dan mag ik daar... Uh... Ja, het wordt helemaal uh, gemanaged door uh, het Zandvoortmuseum. Ah, die hebben we het, ja. uh, het is eigenlijk een soort van, van, van uitbreiding van dat museum. En daar komen een uh, tweetal uh, collecties in te staan. Oké, okay. en wat, wat voor collecties uh, gaan we denken? Nou, uh, eerst een collectie uh, automobilia. Dat past wel aardig, uh, aardig bij Zandvoort. Ja. En de tweede collectie, nou, dat is dan uh, mijn verzameling. Dat is uh, alles wat te maken heeft met uh, het opgenomen geluid vanaf uh, 1877. 1877 dus dat... hadden we al opnameapparatuur dan? Ja, dat Aha. was het allereerste wat er toen was. En uh, ja, die worden daar dan allemaal. Tentoongesteld. Uh, nou, nou ben ik even in de war. Het geluid dat tentoongesteld wordt. Of is het de apparatuur? Nee. Of kunnen uh, we ook luisteren? Ja, dat is uh, wel de bedoeling. Er worden natuurlijk ah. ook, uh, ook de demonstraties gegeven hoe bijvoorbeeld zo'n uh, zo opname ging in, uh, in 1877. Wauw. Ja, dus, uh, en daar staan de, de bijbehorende machines en, en, en aanverwante onderdelen. Die uh, zijn daar allemaal, uh, allemaal zichtbaar. Dus dat is echt een, een, een, een hele moderne expositie in bepaalde zin. Dat het interactief is. Dus het is niet alleen maar iets er langs loopt en daarnaar kijkt. Nou, het is uh, wel de bedoeling dat uh, de mensen die daar werken... zo af en toe iets uh, kunnen laten horen. Ja. Het is niet de bedoeling dat het, uh, het publiek zelf uh, daarmee aan de, haal, aan de haal gaat. Nee, ik kan me voorstellen dat ze niet met alle ouders moeten gaan spelen. Nee, precies. Dus uh, dat, is, uh, dat is het plan. Het is voor een, een periode van een 2,5 jaar... Oké. Okay. En de vraag is, hoe, hoe, hoe, hoe heeft u die collectie opgebouwd? Ja, ja ik ben in een, een, 50 jaar geleden ongeveer ermee begonnen. En uh, ja, dat heeft zich dusdanig uitgebreid dat uh, de verzameling staat nu uh, voor een gedeelte in Oostenrijk, voor een gedeelte bij mij thuis en voor een gedeelte nog in Hoorn, in het museum van de 20e eeuw. Ja? Dus daar worden machines uitgehaald... die dan uh, ja, tentoongesteld worden hier in Zandvoort. En dan heeft u een heel groot huis dan? Nou, het meeste staat, er staat in Hoorn. Oh, oké. Okay. <laughs> ja, ik moet zeggen, ik vind dat toch wel knap. We hebben een hele grote collectie bij elkaar verzameld in die 50 jaar... Ja. Uh, en ik ben ook al 50 jaar aan het sparen, maar ik heb geen hele grote collectie met uh, euro's op de bank staan. Dus u, u heeft het toch beter gedaan dan ik. Uh, ja, misschien. Maar kijk, toen ik begon, toen, uh, ik wil niet zeggen dat het aan de rand van de stoep stond op de vuilnisman te wachten. Maar ja. het was aanmerkelijk uh, makkelijker om nog aan allerlei zaken te komen. Ja. En uh, ja, dat is op dit moment een ander verhaal. Hoewel dit uh, deze tijd ook wel weer mooi is, want ja, uh, mede door internet uh, kom je weer in contact met alle mogelijke figuren die uh, dezelfde hobby, eh, CQ, eh, afwijking hebben als ik. De, dus eh, ja, de, de, de contacten zijn dan veel leuker. En ja, als ik dingen zoek, dan ja, is er altijd wel weer iemand die eh, mij daarmee verder kan helpen. Oké, okay, en de, <coughs> het begint dus in 1877 ongeveer. Ja. Uh, en het gaat tot? Welke techniek tot? Welke... Nou, ik, ik zeg altijd, ik haak altijd af, daar waar er een snoer aan komt. Dus... Uh, het is zo'n beetje tot, tot 1935 ongeveer. Oh, maar ik heb een mobiele telefoon, Je zit ook geen snoer aan. Nee. <laughs> het maakt heel veel geluid. Nee, maar je hebt toch wel weer snoer nodig om het ding op te laden. Dus. Uh, ja. ja. Oké, okay. ja. dus het, is, het gaat dus wel eigenlijk allemaal om, uh, mag ik het dan zo zeggen, radio uh, vormen van de apparatuur? Nee, uh, Nee, is, nee, want aan de radio zit ook, ook een snoer. Nee, het, het gaat om de, om de, de platenspelers uh, met de horens met erop, zeg maar, die uh, ah. rond, rond 1900 echt, uh, echt had. Ja, die je aanzwengelt en dan... Uh... Precies, met, met een veerwerkmotor. Uh, dus zelfs als de stroom uitvalt, heb je, heb je nog steeds muziek. Oh, nou, ja. dus, uh, <laughs> dat is heel gunstig. <laughs> uh, ik hoop niet dat de stroom uitvalt, want dan kunnen we niets meer zien. Want zo licht is het ook niet beneden. Nee, dat is ook weer een dingetje, ja. ja. Ja, dat is wel heel erg interessant inderdaad. Dan moet er dan ook in, tegenwoordig ook wel een hele kostbare collectie zijn. Ja, is natuurlijk heb bent altijd als je langer verzamelt, probeer je allemaal ja. Uh, ja, de, de, de heilige graal te vinden, zal ik maar zeggen. En uh, tegen de tijd dat die heilige graal uh, op, opduikt, dan blijkt dat je een, een nieuw dak op je huis moet hebben. En dan gaat het weer niet door. Dus uh, ja, maar, uh, met dat soort dingen heb je, heb je inderdaad te maken. Maar, ja, maar nou ja, ik bedoelde wat u zelf zei in het begin... als je iets, iets vroeger uh, kreeg was dat wat makkelijker... maar nu wordt het steeds zeldzamer... dus dan neemt het ook, ook in waarde toe... omdat het alleen al zeldzamer is. Ja, maar de, de, de waarde die voor mij telt... is eigenlijk de, de historische waarde. Ja. Want uh, financiële die, die dat, dat fluctueert enorm. Dus dat, dat, de, ja, dat zegt me niks. Nee. nee. Nou, het is wel heel erg mooi om dit uh, te laten zien. En, en, en wat uh, gaat uw collega uh, exposeren? Het uh, wordt, ja, automobiel, ja, dat is wel een leuk uh, link met, uh, met Zandvoort. Ja. Uh, uiteraard. Uh, dus dat van, van, van, ja, trapauto's, dat oude motorfietsen en, en nou ja, dat soort zaken. Oh, oké, okay. trapauto's, dat is voor kinderen. Ja, ja, ja, ja vergis je niet, er zijn natuurlijk ook wel uh, zeer <laughs> oude trapauto's bij. Als je in 1903 een, uh, een Renault-automobiel kocht, dan krijg je voor de kinderen daar een trapauto bij... En uh, ja, daar zijn nog maar twee van mijn kind, heb ik, heb ik begrepen. Nou, in die, in die hoek moet je het een beetje, een beetje zoeken. Oké, okay, dan moeten we de kinderen wel uit de trapautootjes houden. Dat, uh, lijkt me die, wel uh, altijd... die kunnen er niet in. Nee, ja. <laughs> dat gaat er niet worden. Nee, dat lijkt me heel gevaarlijk. Uh, en uh, wanneer gaat het uh, museum open? Nou, het streven is uh, ongeveer rond half juli. Half juli. Dus het is al uh, vrij vlot, zeg maar met een, met een, met een maand ongeveer. Oké. Okay. En uh, is het dan ook op bepaalde tijden open? Of is het alleen maar beperkt open? <grijg> nee, het, is, uh, het zou dezelfde openingstijden hebben als uh, het, het Zandvoortmuseum. Ja. Alleen, ja, we moeten het even van het moment ook, ook af laten wachten. Is het een hele hoop vragen? Dan kan je altijd zeggen van, nou, we gaan, dat, uh, we gaan andere tijden hanteren. Zodat het meer, uh, meer open kan. Oké. Okay. En... Uh, uh... En de toegangsprijs, weet u daar al iets over? Nee, weet ik eigenlijk weinig van. We zijn, het zou leuk zijn dat er een soort van, van uh, ja, t, uh, toegangsbewijs komt dat de musea, dat je met het toegangsbewijs van de een ook het andere museum in kan. Maar goed, daar ga ik dus ook niet over, want uh, ik uh, zet alleen mijn, uh, een deel van mijn verzameling neer. Dus hoe men dat verder gaat lossen uh, van het Zandvoortmuseum... Museum, dat. Uh, dat weet ik ook niet. Nou, er zijn een heleboel uh, zeer ervaren en uh, capabele mensen aan het werk daar. Dus die uh, gaan dat vast goed organiseren. Ik twijfel daar geen tellen. Ja. Nou, we zijn heel erg uh, benieuwd naar uh, uh, deze expositie. Uh, dat wordt heel erg spannend om, er, om naar te gaan kijken. En als die er dus staat, wordt die dan af en toe nog gewisseld met iets? Ja, ja, ja, ja. het is wel de bedoeling om daar... Uh, er komt ook een uh, wintertentoonstelling uh, in het museum, het oude museum zelf. Ja. En als dat over is, gaan de machines die daar staan dan weer naar het raadhuis toe. Dus uh, er wordt wel wat geschoven, zo hier en daar. Ja. Oh, Oké. Okay. Nou, dat is heel erg uh, spannend. We kijken daarnaar uit. Uh, uh, en uh, de feestelijke opening zal dan uh, waarschijnlijk uh, midden juli uh, zijn? Ja. Inderdaad. Dan mogen we misschien weer met z'n allen een, uh, een glaasje heffen op uh, de prachtige muziek op de opgedraaide uh, platenspeler. Ja, we gaan het gokken. Ik denk dat het dan uh, tegen die tijd open gaat. Ja, nou, ik vind ja. het in ieder geval goed dat er zoiets positiefs, constructiefs en leerzaams in het raadhuis gaat gebeuren. Ik zal nog een uh, paar seconden laten horen. Ah, wat leuk. Nou, dat is het eigenlijk. Het uh, wordt afgespeeld door machine uit 1901. Dus in die, in die richting moet je een beetje denken. Ja, nee, dat, uh, met onze technieken kunnen we dat niet even evenaren. Dat is uh, absoluut het geval. <laughs> het is heel, het heel bijzonder. Maar ik, ik ga zeker komen luisteren. Ik zou het bijzonder prettig vinden om je daar te mogen ontmoeten. Oké. Okay. Heel vriendelijk bedankt. En succes met de voorbereidingen. Ik uh, Dank je zeer. En we kijken er naar uit. Heel graag, dankjewel Roy. Goed weekend, dag. Tot ziens. Ja, en dat was uh, Maps bij Leslie Roy. En uh, geen familie, want het is haar achternaam. Ja, we zijn weer bijna aan het einde gekomen van een hele enerverende uitzending. We begonnen natuurlijk uh, met wethouder Ellen Verheij. Uh, die uh, nog steeds een VVD is, maar niet in de Zandvoortse. Uh, uh, niet onderdeel uitmaakt van de Zandvoortse VVD-fractie in de gemeenteraad. Um, en ja, we hebben daar ook weer gehoord dat er een nieuwe ster aan het fenomen uh, is opgestaan. Uh, Sven Drommel. En die heeft waarschijnlijk bij een column gelezen in de Zandvoortse krant. Dat de tijd was dat mensen zich opgaven voor de cursus politiek. En wat nieuwe gezichten. Dus de, aan die kant is er al wat gedaan. En ik ben ervan overtuigd dat er ook andere partijen met uh, nieuwe mensen komen. En die willen we natuurlijk allemaal graag aan de tand voelen hier uh, bij ZFM. en Goedemorgen Zandvoort. Dus die kunnen allemaal rekenen op een telefoontje van Gert van der Kuik. Onze eindredacteur. Die deze mensen gaat uitnodigen om uh, door mijzelf. Of mijn uh, gevreesde collega Ben Zonneveld... Uh, of Kordraaier of Irene, uh, verhoord te worden. Uh, nou, niet verhoord te worden, maar uitgehoord te worden. Uh, ik wil iedereen uh, gaan bedanken voor uh, deze mooie uitzending... die we met elkaar hebben kunnen maken. Al onze gasten natuurlijk. Uh, de techniek die gedaan werd door Pim Groof. De muziek die werd verzorgd door Jelmer Koper. De redactie die was van Gert van Kuik. Uh, en de presentatie was door Roy Dongen. Ik heb wel een aantal mededelingen. De herhaling van deze uitzending is te beluisteren. Op maandag tussen 10 en 12 uur. De interviews van GMZ-uitzendingen... Goedemorgen Zandvoort... zijn ook per stuk terug te luisteren... via www.zfmzandvoort.nl-interviews. En als u nou zegt van... ja, ik wil het allemaal wel horen... maar ik vond dat ene stukje wat minder leuk... dan het andere stukje... of ik wil iets... Alleen maar dat stukje wil ik horen van die gast. Dan kunt u daar dus de opgeknipte uitzendingen terugluisteren. Dus dan hoeft u niet twee uur lang achter uw computer te zitten... en het programma weer na te luisteren. Dan kunt u gewoon zeggen... nou, dat hele intergesprek vond ik leuk. Dat wil ik nog even terug horen. Er um, is ook nog een andere mededeling die ik nog even kan herhalen. Want we beginnen langzaam weer aan een agenda. Naast de uitgebreide blauwe tram agenda is er ook nog... Uh, en de pluspuntagenda geldt uiteraard ook voor Noord... hebben we ook nog een leuke open bridge drive. Die is toegankelijk voor iedereen. Wordt veilig gespeeld op de anderhalve meter afstand uh, in de blauwe tram. En dat is elke woensdagavond van half acht... Aanmelden is niet verplicht. U kunt er gewoon naartoe gaan. En u kunt daar gewoon heerlijk een potje brits Dus ik denk dat u daar uh, veel kan genieten. En straks, dan, uh, ja, u mag dat iedere woensdagavond nu al doen. U hoeft niet aan te melden. Uh, er is ruimte genoeg. En de afstand van anderhalve meter kan gewaarborgd worden. Dit weekend hebben we op ZFM nog wat anders. Luister bijvoorbeeld naar zaterdag en zondag van 2 tot 5. Naar de uitzendingen van Rob Harms en Albert-Jan Vos. En begin de zondag goed met ZFM Jazz. En voor meerdere informatie over de programma's kunt u kijken op zfm.nl. www.zfmzandvoort.nl Of natuurlijk via de ZFM app op uw telefoon. Blijf op de hoogte, volg onze Facebookpagina voor de laatste updates. Download de ZFM-app en blijf op de hoogte van alles wat speelt in Zandvoort. En heeft u tips voor de redactie, mailt u dan naar redactie apenstaartje En wie weet kunnen we daar een leuk item maken voor een volgende uitzending. Tot zover Goedemorgen Zandvoort, op zaterdag 12 juni. We wensen iedereen een prettig weekend, tot volgende week. En we gaan nu nog even luisteren naar Little Talks by Of Monsters and Men.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 Op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer.